Met het NOS de fabrikant van de Stins wil in het nieuwe schooljaar alle 3000 elektrische bakfietsen hebben aangepast, zodat ze weer de weg op kunnen. Hij wil alle Stins laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat nieuwe toelatingskader van het ministerie moet eind van de maand klaar zijn.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 Een groot deel van Nederland had vanochtend te kampen met stankoverlast door een ongeluk in de Alblasserdam met een giftige stof. Inmiddels lijken de grootste stankproblemen voorbij. De komende uren moeten ze helemaal zijn verdwenen. Doordat een tankwagen te heet werd kwam vanochtend een gasachtige stank vrij die tot in Drenthe was te ruiken. Volgens veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was er nauwelijks een risico voor de gezondheid.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 De Britse regering heeft een controversieel contract met een veerbedrijf... over extra veerdiensten over het kanaal opgezegd... een belangrijke investeerder van Seaborn Ferries heeft zich teruggetrokken. Het contract voor een veerdienst tussen Ramsgate en Oostende... was onderdeel van het noodplan voor een eventuele no-deal brexit. Het was meteen al omstreden omdat het bedrijf geen ervaring met veerdiensten had... en ook geen schepen en geen personeel had. Er wordt nu met andere bedrijven gesproken over de extra veerdiensten. Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien. Het is een graad of 9, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het wat frisser aan. De wind neemt langzaam af en later vanavond gaat het dan regenen. Ook morgen vaak en regenachtig. Morgenmiddag gaat het weer flink waaien aan zee stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 It's <laughs> How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on the cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depends on no one else to give you what you want. alweer heel veel jaren geleden. Tensici, samen met Destiny Childs en Independent Women. Het is 7 over 2 Zandvoort, een hele goede middag. En we zijn nu weer Media Park Tolweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars en kijkers. Allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, jij ook. Ja, en uh, voor jou geldt het dubbel op, want uh, jij was 29 jaar geleden op de dag af. Al uh, lid van ZFM. Het is 29 jaar precies geleden dat ZFM is ontstaan. Nou, dus uh, hoe voelt dat nou, 29 jaar jong? Ja, uh, oud. Ja, of <laughs> jong. <laughs> we blijven jong. Goed, nee, 29 jaar. Uw enige echte lokale zender ZFM. Vandaag op de dag af 29 jaar jong. Goed, wat gaan we doen? Nou, we gaan natuurlijk straks uh, verderop in dit programma uitvoerig stilstaan... bij onze open dag van morgen... U bent vanmorgen vanaf 10 uur tot 6 uur van harte welkom aan het Tolweg 10A. Om te kijken hoe radio gemaakt wordt. Vragen te stellen aan programmamakers, bestuursleden. Een hapje, een drankje, daar wordt ook voor gezorgd. En uh, u bent van harte welkom morgen tussen 10 en 6. En wellicht dat we elkaar dan zien en spreken. Maar daarover later in het programma uitvoerig meer. Goed, wat gaan we verder doen? We wordt weer gevoetbald vandaag, ja zeker. Uh, SV Zandvoort speelt uit tegen Monnikendam. De wedstrijd begint om half drie. En uh, daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En uh, om tien over half drie gaan we voor de eerste keer schakelen met Monnikerdam. Voor uh, de informatie live vanaf het veld tussen de voetbalwedstrijd Monnikerdam 1 en SV Zandvoort. Uh, natuurlijk hebben we om half vier de enige echte Zandvoortse evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, legt u vast een pen klaar. Dan kunt u meeschrijven, wellicht dat er een evenement bij is waarvan u zegt... hé, hey, daar wil ik heen, kunt u gelijk even de gegevens noteren. Blijft het zo zonnig? Wordt het nog mooier of wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, deze week weer een, een nieuw dier van de week. En we gaan nu weer richting de katers en de, de, de die andere dingen, katten. Uh, deze luistert naar de naam River, rivier, om het uh, vrij vertaald. Half vijf, het dier van de week River. Het gedicht van de week, ja, hoe kan het anders natuurlijk? Als je 29 jaar jong bent... Uh, het gedicht, uh, toepasselijke gedicht, uh, onder de titel ZFM 29 jaren jong. Dat om kwart voor vijf. Er is veel nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dus uh, we hebben uh, allereerst een uitgevoerige uh, uh, informatie omtrent Zandvoorts nieuws in het kort. In het kort moet u maar even tussen aanhalingstekens zetten. Want we hadden natuurlijk de, de, de peller die verkeerd stond. En uh, nog veel en veel meer informatie ook over de Formule 1. Verder natuurlijk gewoon Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, kort over vier hebben we natuurlijk Pit reporter Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, zowel de, we naderen de winterstop einde en de, de trainingen zullen worden hervat in Catalonia. En dan hebben we het over het circuit van Barcelona. Verder, uh, vandaag hebben we WK afstanden. Wellicht dat we daar ook even met het schuin oog naar kijken. We hebben natuurlijk nog sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken...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 Zingen. Ja, dat deden ze de, heren, of de heer van Bluff. En inderdaad, de single van alweer een paar jaar geleden Zag je zingen. Het is kwart over twee geweest, tijd voor het Zoversnieuws. Misschien in het kort. De Zandvoortse discotheek Chin Chin is door de gemeente bestraft voor de vechtpartijen rond oud en nieuw. Tussen 18 en 24 februari moet de tent haar deuren vroeg sluiten. Die straf is door de burgemeester opgelegd. Hij legde dit op omdat de samenwerking bij de ernstige vechtpartij... tussen de politie en de Chin Chin niet goed verliep. De situatie liep hier dusdanig uit de hand... dat zelfs de politie, uh, de politie mishandeld is... en de inzet van speciale eenheden noodzakelijk was... al dus het persbericht van de gemeente. Volgens de burgemeester komt het vaker voor... dat er in de Chin Chin vechtpartijen zijn. Vaak is het gebruik van overmatig alcohol hier de aanleiding van. De tent sluit van maandag 18 februari tot en met donderdag 21 februari om 11 uur s avonds en op vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari om 1 uur s nachts. Minister Bruno Brangs van Sport wil geen subsidie verlenen aan Circuit Zandvoort om de Formule 1 mogelijk te maken. Het circuit had om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar de minister heeft nee gezegd. Circuit Zandvoort is op zoek naar de benodigde miljoenen om de Grand Prix van Nederland naar Zandvoort te halen. Hiervoor zijn miljoenen nodig... en vooralsnog lijkt dat niet door het bedrijfsleven te worden opgehoest. Toch vindt de minister dat de Formule 1... Uh, dat wordt georganiseerd door een commerciële organisatie... ook door een, de commercie gefinancierd zou moeten worden. Het circuit heeft nog tot eind maart... en dan moet de financiering rond zijn. Zo niet, dan zal de Formule 1-organisatie een streep door Zandvoort halen. Volgens sommige bronnen is Assen geen alternatief... waardoor er wellicht dan in die situatie totaal geen grote prijs van Nederland zou komen. Jan Lammers is beoogd sportief directeur van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. De Noord-Hollander krijgt de leiding mocht de Formule 1 volgend jaar toch naar Nederland, naar onze provincie komen. Lammers, 62 jaar oud, is geboren en getogen Zandvoorter en heeft het hechte band met het circuit. Als coureur heeft hij zelfs twee keer de Grand Prix van Nederland op Zandvoort gereden. Hij heeft in totaal 43 races in de Formule 1 gereden. Het is natuurlijk een rol waarin ik mij heel comfortabel voel... al dus lammers in het programma De Peiling op NH Radio. Ik was daar in een informele en spontane zin al in gegroeid. Hoeveel Formule 1 coureurs, coureurs heeft Zandvoort gehad en gaan ze nog krijgen? Daar heb ik een beetje geluk mee. Het is een mooi project... en ik hoop dat we het allemaal voor elkaar krijgen. Maar nou, dan is het niet de enige van. Nee, zeker niet. De NS heeft op dinsdag 5 februari jongstleden... meerdere verbeteringen in de dienstregeling voorgesteld... bij reisorganisaties en regionale overheden... met als doel om de belangrijke punten in Nederland... een betere overstap en kortere reistijd te realiseren. Zo wil de NS tijdens het strandseizoen van 2020... niet vier, maar zes treinen per uur... tussen Haarlem en Zandvoort aan zee laten rijden.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 De NS verwacht hiermee de reizigersvraag bij Mooi Weer beter op te vangen. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het het Nieuws. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. En mocht u hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, Windows Store en de App Store. Hij is gratis beschikbaar voor iedereen. Yeah. klassieker op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag als je herhaalt uh, luistert naar het op zaterdag You're the crowded house and don't dream it's over. Ja, we doen net alsof het zomer is, want de zon schijnt heerlijk vandaag en dat gaan we natuurlijk vieren met deze zomerse plaat van Alfaro Soler. Het is een heerlijke zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. En vandaar ook de zomerse klanken. Sophia hier op de Zandvoortse radio. Zie je de zandvoort, weer weer... Maar blijft het zo mooi, Albert-Jan? De zon schijnt, zoals gezegd, op deze zaterdag geregeld... en op een lokale bui na blijft het droog. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig in de polder... en hard en tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8... met zware windstoten tot 90 km per uur... De temperatuur stijgt vandaag naar een graad of 9. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en gaat het weer regenen. De zuidwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. De wind waait eerst uh, uh, zwak uit uiteenlopende richtingen... en later steekt er een stevige noordwestenwind op. De temperatuur stijgt naar een graad of 8. De komende dagen, na het weekend, schijnt geregeld de zon... maar maandag komt er ook nog tot een enkele bui. En deze buien... Kunnen gepaard gaan met hagel. Het wordt maandag een graad of 7. En vanaf dinsdag gaan we profiteren van een hoge druk. Het blijft droog, de zon schijnt geregeld en het, de verschillen tussen de dag- en nachttemperatuur wordt groot. In de nacht en ochtend kan het licht vriezen en overdag wordt het een graad of 8 à 9. Al dus Rico schreuder. Dus kortom, de komende dagen lekker weer hier in Zandvoort. Prima weer. Heel goed. Dankjewel. Het weer is naar te lezen op ricoweer.nl. Of kijk ook eens op meteopagina.nl. En hier is een nieuwe hit van Sofia. Can we talk it out? It's only me new and there's hundred dollar room with a million doubts. It's quiet now. It could be much better. This could be forever if we work it out. Drank too much wine, but you let down your guard. Of deze nieuwe hit van Arcadis en uh, Sofia vanavond in de Eurobreakdown genoteerd staat. De Eurobreakdown vanavond weer tussen 7 en 9. Uiteraard hier bij eigen lokale radio ZFM. Gepresenteerd door Mike Buley En daarin de 40 beste platen van Europa. Speciaal gedraaid voor alle disco-liefhebbers die op dit moment aan het luisteren zijn. Deo was dat uit de jaren 80 en Fire in the Sky. Ja, we gaan eens even kijken of het Fire in the Sky is in Monnikendam. We schakelen over naar de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Monnikendam SV Zandvoort. Jan van der Leden, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Goedemiddag jongen. Hoe is het weer bij jou? Ook zo mooi als hier of niet? Het is schitterend weer, keihard wind. wind, staat dwars over het Veltuin... Er zullen twee teams heel veel last van hebben. Maar ja, we zijn alle twee, hè? dus dat betreft. We zijn met een paar is uh, uh, afwezigen. Gepasseerde afwezigen. Uh, Witwater speelt de tweede helft. Goed, als ik het goed heb, is het niet meer ingevallen. Rijs uh, van Berg is nog gepasseerd, is dus nog veel. Speelt... Uh, en verder, ja, hopen maar dat we tegelijk op gaan. De eerste wedstrijd die wij tegen Morgen speelden, dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen, uh, waren wij eigenlijk bovenin de bovenliggende partij. En heel ongelukkig voor hem toch. Dus uh, we zijn wel op een. Oké, okay, en wie heeft uh, wie is er met uh, wie je mee begonnen vandaag? Uh, de keiharde wind staat schuin over het veld heen en wij hebben het eentje tegen. En dat is, vind ik nog gewichtig. Ja, dat dacht ik ook. Dus... Ja. Oké, okay, nou een wedstrijd die we eigenlijk uh, moeten gaan winnen. De vorige keer waren we, wat jij zei, uh, de sterkere ploeg. Ja, en nu ook. De vorige keer waarbij we wij eigenlijk de sterker waren, speelden we zonder Milan, zonder Jesse Daan. En zonder Salim Katu. Salim, die nu een beetje de topscorer wordt van het elftal. Uh, dus ik hoop dat hij vandaag weer. Uh, het doel weet te vinden, Oké, okay, nou mocht er gescoord worden, Jan, dan hoor we het graag van je. Ja, dat bel ik je. Is goed en dank je wel voor dit moment. Is goed, jongen. Oké, okay, tot straks. Dat was Jan van der Reden. inderdaad. Ook daar heel veel wind, hè? Dat hoor je ook wel aan de microfoon. Die die daar heeft, dat de wind flink blaast daar in Monnikerdam. We houden de wedstrijd voor je in de gaten vanmiddag bij Samfort op zaterdag. Ha <laughs> heb de jaren 70 vergeten we zeker niet te draaien. Je hoorde Janice Ian en Run Too Fast, Fly Too High. ZFM al 29 jaar, precies vandaag 29 jaar. Lokale radio en tv voor Zandvoort. En we hebben vanmiddag een gast in de studio, Albert-Jan. Ja, Jackie, de omstandigheden uh, kon je vorige week niet aanwezig zijn. Nee. Hele ja. begrijpelijke uh, redenen. Uh, en Nu ben je er wel, want we gaan het hebben over uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Want ja, als je dames in de studio hebt... Dan stijgt het een aantal kijkers gelijk. <laughs> uh, we hebben elkaar twee jaar geleden... zat je hier ook, maar toen was je de kinderburgemeester van Zandvoort. Ja. En sinds deed, ben je wel een stuk gegroeid. Ja, dat zeker. Ja. Het oh. <laughs> mag ook wel. Ja, ik heb nog de van ja. die foto's van, dat je hier ja. zat. Ja. Uh, dat scheelt nogal wat. Uh, Softbal gaan we het over hebben. Ja. Dat doe je al vanaf je achtste. Ja, maar uh... Heel dat wordt een serieuze aangelegenheid. Of dat is het eigenlijk al voor jou? Voor mij is het echt al. Uh, ja, gewoon het dagelijkse leven. Is het voor mij. Ik doe het, uh, elke dag. Voor de, de softbal. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, analfabeten om het zo maar eens te zeggen. wat is het verschil tussen softbal en honkbal? Nou. Um, softbal uh, ja, wordt vooral gespeeld door vrouwen. Maar je hebt ook uh, uh, Nederlandse teams, uh, heren softbal heb je ook. Dat wordt uh, vaak uh, niet aan gedacht. Maar het wordt vaker gespeeld door vrouwen en het is uh, in, ik vind het gaat allemaal sneller. Je hebt, alles is kleiner, het veld is kleiner, afstanden zijn korter. Daardoor moet alles sneller gaan, sneller reageren en uh, dan moet je sneller rennen, waardoor ik zelf ja, ook leuk vind om te kijken. Omdat alles net even sneller gaat. en uh, De wedstrijd duurt ook iets korter dan uh, de tijd. Dus, uh... Maar uh, laten we zeggen, uh, uh, ondanks het feit dat, het, uh, dat je dat uh, uh, gewoon als, als sport beoefent... Uh, heb je je eerste schreden al verdiend in deze sport. En dan kijk even op jouw, uh, op de, op jouw sportresultaten. Goud op het EK onder 16 in Tsjechië. Ja, dat was... Uh... Toen, toen hield het uh, sportief een beetje op en toen werd het een beetje professie als het ware. Dat, ja, op dat moment uh, dat ik daarvoor gesacteerd was... toen uh, stopte ik een beetje met het... Uh, uh hobby ja, ja, het is nog steeds een hobby, want ja, ik krijg er, ik krijg er niet betaald voor. Nee. Maar um, toen werd het echt uh, serieus en toen uh, twee jaar geleden hebben we geld gewonnen in Tsjechië. Hoeveel, hoeveel landen-teams deden daar mee? Oeh, uh, ongeveer. Ongeveer stukken 15, denk ik. Zo. Dus nou, we waren veruit, uh, nou ja, ver uit, heel veel, voor heel veel landen, wij waren echt uh, waren wij veel te sterk. En Dat was uh, wel een mooi gezicht. was dat. Op heel veel teams hebben wij zo overheen gelopen. Dus dat was wel mooi. Ja, nou goed, onderschat dat niet. Je hebt het, ik bedoel... Nee. Dat zijn, op een gegeven moment houdt dat amateurisme een beetje op... en wordt het een professionele ge gebeuren. Ondanks het feit dat je... en daar komen we zo meteen op terug, luisteraars... dat je dat allemaal uh, voor Nop doet en zelf moet financieren. Ja. Dus daar komen we zo meteen nog even op terug. Uh, je zit nu op het CTO. Wat, wat kan je helpen zeggen over het CTO? Ja, um, ik zit in... Uh, nou ja, ik zit, uh, ik studeer ja. dat is ten eerste in Amsterdam. En door uh, het programma CTO, uh, dat is een uh, waar we trainen. het heet CTO, het Centrum voor Topsoort en uh, Onderwijs. En het Centrum voor Topsoort en Onderwijs die kan mij helpen om mijn studie en mijn uh, softbal goed te combineren. En uh, die hebben ook uh, woonfaciliteiten dicht bij de trainingsfaciliteiten uh, uh, hebben we gevonden. En daar. Uh, wonen we dan en vijf minuten fietsen. Dus daar kan je heel goed um, trainen twee keer per dag. En dan gaan we ochtends uh, fietsen met z'n allen naar de training toe en, uh, trainen we. en dan gaan we naar school en dan trainen we weer. En dat gaat elke dag zo door. Oké, okay, maar dat is, dat is het mooie. Ik bedoel, je, je studeert aan de ene kant fysiotherapie... Geloof fysiotherapie, ik. Fysiothera ja. fysiotherapie en aan de andere kant is de hoofdmoot softballen. En dat, ja. dat wordt dan in elkaar, uh, op, op elkaar afgestemd... zodat je ruim de tijd hebt om uh, de sport te kunnen beoefenen. Ja. Begrijp ik dat goed? Ja. Oké, okay. Maar dan heb je een dak boven je hoofd. Ja, in Amsterdam. En? Amsterdam is hartstikke duur. Ja, dat is uh, nog niet heel goedkoop. Uh, ik heb, uh, ik zit Krijg op... je ondersteuning vanuit de softbalbond? Uh, nee, voor de, voor de huur is echt, uh, echt de prijzen die ze uh, uh, die daar hanteren. En uh, we krijgen ook... Uh, wordt altijd voor ons gekookt op uh, maandag, dinsdag, woensdag. Dus dat uh, moeten we wel ook zelf betalen: 55 per maaltijd. Voor iets. En uh, nee, de, de, het wonen is echt... Uh, we wonen met... Uh, een paar sporters op, op een gang. Dus we hebben een paar gangen in de, in de hele flat we bezet. En um, ja, dan zitten we, uh, we daar met z'n allen 14 op een gang ongeveer. Maar goed, oké. Okay. Je, je, je, je hebt dan de, de faciliteit in vijf minuten van het sportveld. Je kan uh, uitgebreid uh, je sport beoefenen. En dat doe je ook niet voor niks. Maar dan komen we straks ook even terug. Want... Uh, ik heb begrepen dat in augustus het WK is in Amerika. Ja, in Amerika en Californië. Ja. En dan hebben we het wel over uh, de WK. Is het ook onder 19? Als ik het goed onder 19, heb? Onder ja. 19. Uh, maar ook dat het zijn eigenlijk twee dingen. Je zit in Amsterdam, je hebt huisvesting, je, je sport... en daarnaast wil je graag uh, naar de Olympische Spelen. Als er nog niks gebeurt, dan moet je alles uit eigen zak betalen. Klopt dat? Ja, als er, uh, we zijn nu heel erg hard bezig met de sponsoracties... En als, als we dat niet doen, dan... Uh, wat uh, werd verteld was dat we rond de 50.000 euro nodig hebben voor met z'n allen om naar Amerika te gaan. En als, uh, als er we niks voor opgehaald, dan, uh, dan moeten we dat toch echt uit de eigen zak halen. Of helemaal niet gaan als we echt geld hebben. Ik heb een soortgelijk probleem een keer meegemaakt met de KNLTB. Het was vroeger zo op rayonniveau, dus dan hebben we het over tennis. Rayonniveau sponsoren, dan op landelijk niveau toch ook sponsoren. Dat is allemaal weg. Dat moet allemaal pappie en mamie en allemaal een, een, een links en rechts weggehaald worden. Ja. Ze doen alleen maar de, de, de top van de top. En, en daar, daaronder doen ze voor, geen voorzieningen. Daar heb jij dus nu ook last van. Ja, we hebben... Um, uh, vorig jaar hadden we een, uh, een ticket kunnen winnen... in geval voor dit WK. Als we, der, of, uh, als we eerst uh, bij de top drie zouden horen van het EK... vorig jaar, met, ook met onder 19... Dat hebben we helaas niet kunnen halen. en We zijn vierde geworden... En uh, daardoor hadden we liever de ticket mis, zeg maar, naar het WK. Maar we, uiteindelijk, na, na de stemming, als het goed is, zoiets, hebben we uh, een wildcard gekregen waardoor we wel Waardoor we wel nog naar het WK mochten. Dat vonden we uh, heel mooi. Ja. Maar daardoor is er niet in de begroting van onze bond uh, meegenomen nee. om uh, uh, voor geld. Dus uh, we, als we het in de begroting had gestaan, dan hadden we wel geld gekregen. Maar. Uh, dat is nu niet gebeurd. Dus dat... Uh, ja, nu dus uh, geen geld. Een soort gelijk probleem ervaar ik ook bij de honkballers in Nederland. Dat uh, die ook niet uh, uh, financieel ondersteund worden. Uh, terwijl ze het ook veel uit eigen zak moeten betalen. Ja, er wordt uh, wel uh, veel uh, ook uit eigen zak betaald. Maar ja. voor de honkballers uh, die hebben zich wel uh, echt met, de, met een topplek uh, gekwalificeerd voor een WK. Ook in uh, dat wat laatst plaatsgehoord tegen Korea of zo. En die krijgen dus geld vanuit de bond... en ook nog eens vanuit uh, de, de Wereldbond. Zeg maar, van, ja. uh, hoe was Daar krijgen ze ook nog geld van, uh, vanuit... om naar het WK te gaan. En die gaan dus echt... Uh, die hoeven helemaal niks zelf te betalen nu... omdat ze echt uh, zelf gekwalificeerd zijn. Het Daar is toch is... een beetje karig, hè? Ik bedoel, het, het, is, het is een beetje oneerlijk verdeeld... zou je zeggen. Ja, oneerlijk verdeeld, maar toch uh, wel weer eerlijk. Want jij we hebt het eigenlijk uh, niet verdiend... zou je dan zeggen... Uh, om naar het WK te gaan. Want we hebben het uh, eigenlijk niet gehaald. Dus, maar, ja. Goed, je bent een groundfunding gestart. Ja. Met, Al, uh, allereerst ja. natuurlijk voor, de, voor, de, uh, voor de, uh, het wonen en leven in Amsterdam. Ja. En uh, die, die, dat je aan die opleidingen kan, kan continueren aan het CTO. Uh, en hoe gaat dat, uh, die, die groundfundingsactie voor jou? Nou, voor uh, uh, mijn eigen crowdfunding... Die, uh, dan gaat het wel eigenlijk wel uh, heel goed. Ik kan er nu al uh, een maand huur van betalen. Dus dat is, uh, dat is heel fijn. In ieder geval ja. een maand uh, uh, een beetje rust even. Ik, uh, ja, dan is die druk. Die valt Zal ik nog even een, een soort reserve. Uh, ja, krijgt een beetje lucht. Ja, een beetje lucht. Dus uh, dat is heel fijn. En dat is ook wel, ja... Uh, yeah. uh, gemiddeld is dat wel uh, best veel om op te halen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat het wel, uh, Mensen die dit nou horen en, en zien of, en of en of zien en zeggen van nou, we willen haar graag ook steunen. Hoe kunnen ze dat het beste doen? Uh, nou, de, de, waar ik op sta als crowdfunding pagina is ja. een, uh, online. Uh, op, het heet Talentboek. of Talentboek. En dan kan je naar de website gaan van Talentboek. En daar uh, kan je mijn naam intikken. Uh, ja bij de sport je dan. Dan kun je mijn naam intikken en dan krijg je mijn pagina... en dan kan je alles lezen over mij. Ja. En ik heb van alles ingevuld. Klopt. maar ik kan niet. nog even mijn verhaal lezen... en dan, uh, dan zou het allemaal ja. heel makkelijk moeten zijn. Ik heb uh, vorige week gekeken en stond hier op 552,50 euro. Heb je een streefbedrag die, die je graag zou willen halen? Ja, natuurlijk uh, uh, hebben we allemaal... Uh, uh, Maak voor je hart geen moordkuil. Nee, ik... Uh, 1000 euro vind ik, zou ik een heel mooi bedrag vinden. Ja. Omdat ik dan ook eh, materialen zijn nog ook eh, niet, eh, niet goedkoop. Om net even wat nieuwe materialen voor mezelf te uh, aanschaffen. Nou, dat is... dus, uh, dat en... zou hem heel mooi zijn als ik 1000 euro kan opnemen. Dus het is gewoon uh, naar de website Talentboek. Ja. En dan uh, Jackie huiben. Ja. En dan kunnen ze storten. Yes. Nogmaals, ik, ik, ik versta mezelf niet. Talentboek. Jackie huiven en dan kunnen ze storten. Ja. Maar daarnaast, ik bedoel, uh, ga je, uh, is, is het streven om met, uh, met onder 19 uh, in, uh, uh, eind van het jaar in augustus. deel te gaan nemen aan het WK en de Olympische Spelen in Amerika. Ja. Maar dat kost, dat kost ook geld. Ja. Um... Zijn jullie daar ook mee een soort crowdfunding nee, voor gestart? Nee, de Olympische Spelen volgend jaar. De oh, Olympische Spelen, ja. ja de, Olympische, nee, de Olympische Spelen volgend jaar, dat is een uh, kleine kans. Dat is voor echt dames, dus dat, dat is niet voor mij. Maar 2024 24 dat, dat zou wel voor mij zijn. En daar is, uh, zijn we helemaal niet bezig met crowdfunding. Daar krijgen we ook echt geld van, van de organisatie. Dus dat is niet. maar voor, voor dit jaar het WK onder 19... Ja. Daarvoor zijn we wel nu aan crowdfunding en sponsors, shirts, acties, alles wat we kunnen verzinnen hebben. Nu zijn we nu en als in... men naar het talentboek gaat, kan men daar ook via, via onder 19? Opzoeken. Met onder 19 zijn we ook op ta talentboek. Dus, daar, uh... dus het is echt tweeledig. Allereerst, natuurlijk, de prioriteit is dat je een dak boven je hoofd houdt. Ja. Dat je bij het CTO je, je opleiding tot fysiotherapie kan, uh, kan, kan volgen en daarnaast kan softballen ja. trainen voor het WK, in, mede ook voor het WK. In, ja, ja. Huisvesting is belangrijk, opleiding is belangrijk. En met je hele team zijn jullie bezig om het ground funden... voor het WK in augustus van dit jaar. Heb ik dat goed ja, verwoord? Ja, dat is helemaal goed. Goed, luisteraars, kijkers, vergeet niet even naar het talentboek te gaan. Naar Jackie Huiben. Uh, Klop, 552 euro was het vorige week. Die duizend moet toch haalbaar zijn om jou toch jouw dromen en jouw stukje rust te geven... waardoor je ja. kan focussen op je studie en op je, en op je sport. Ja, elk klein beetje, elk klein beetje helpt. Dus, uh, dat... Ben ik iets vergeten? Voor mij niet. Dat ik wens alles. je heel veel succes met je opleiding. Dank je wel. En ik hoop je na het WK weer te spreken. Dat zal uh, vastgekomen. En wie weet, Olympische Spelen. Dat uh, hopen we dan. <laughs> Goed. Jackie, hartstikke bedankt dat ja, je er was. Ja, dankjewel. Dan gaan we weer gauw naar Rob. Zo is dat. Dank jullie wel en heel veel succes, Jackie. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, straks gaan we uiteraard nog wel even de gegevens uh, herhalen... van uh, hoe je kan sponsoren voor uh, Jackie, inderdaad. Dat is zo meteen in het uh, volgende uur van Zodfurt op zaterdag... want het is alweer bijna drie uur. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dan gaan we op naar het nieuws en weer... En daar dus zijn we er weer nog twee uur lang tussen drie en vijf uur. Dus gewoon gezellig blijven luisteren. We bestaan vandaag 29 jaar, 29 jaar. ZFM hier in, in dogs run, boys. Mother's got a to be done. She says that Suburban